Bel ik naar een dame om haar ook eens uit te nodigen. Actief komen en brengen van paar Omdat we meer druk uitoefenen dan gymnastiek. En de hele nacht bezig met jumpen. Dus wanneer jij met mij gaat, zorg ervoor dat we gelijk zijn. Het is 9 uur. Een feest begint bij 10. Dus genoeg voor nu. Ik spreek je dan later. Ik wacht als je hier bent. En doe het snel. Ah ja, tijd voor een veilige seks. Mooi en met dood.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 Laat je los en laten we zwingen van deze shit alsof we in de jaren 40 zijn. Sommigen willen ze tunderdom draaien om flexibel te zijn. Tijd om seks te hebben in de hele nacht. Dus zet de lichten aan en laten we hoog als een vlieger spelen. En veilige seks hebben. Mooi en met Maar echt, wat ik zeg, als we samen seks hebben, ongeacht welke tape, zorg ervoor dat je een lastig draagt. Die allemaal zijn voor seks en bezighouden als echte minnaars. We mogen elkaar achteraf niet haten, al wat we gedaan hebben voor seks. Het kan een mooie moment zijn als je veilig en eerlijk bent tegenover elkaar. Maar dit is een feest om samen te zijn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 I'm bij to te zijn en tot de volgende keer